De kennis over terreurverdachten wordt verzameld bij een internationaal centrum voor terreurbestrijding in Den Haag. De gemeente Utrecht is bang dat er vanavond mensen van buitenaf naar de bewonersbijeenkomst over een vluchtelingenopvang in Overvecht zullen komen. Bezoekers mochten daarom alleen naar binnen als ze zich konden legitimeren en als ze hun uitnodiging konden laten zien. De gemeente heeft signalen gekregen dat er mensen van buiten overvechten op de bijeenkomst zullen afkomen. Tegenstanders riepen via Facebook op om er massaal naartoe te gaan. Of er extra politie is ingezet wil de gemeente niet zeggen. VVD'er Ton Elias en PVV'er Martin Bosma hebben zich op de valreep nog verkiesbaar gesteld als voorzitter van de Tweede Kamer. De andere twee kandidaten zijn Kadisha Arib van de PVDA en Madeleine van Torenburg van het CDA. Woensdag worden de verkiezingen gehouden. Anoushka van Miltenburg legt de half december haar voorzitter neer, voorzitterschap neer vanwege haar rol in de TV-deal. Lionel Messi is voor de vijfde keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De 28-jarige Argentijn van FC Barcelona liet de Portugees Cristiano Ronaldo en de Braziliaan Neymar achter zich bij de verkiezing voor de gouden bal. Het weer vanuit het zuiden wordt langzaam steeds droger. Vannacht blijft het bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Morgen is het wisselvallig met opnieuw regen en aan zeekans op onweer. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM.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 Hele goede avond natuurlijk, al te samen. Maandag 11 januari, 21 uur, 3 zou ik bijna zeggen. Tijd voor CFM Cinema, filmmuziek en veel meer. Samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. Ja, wat mag je verwachten vanavond? Uh, de, uh, ja, wat bondmuziek door andere uitvoerenden zou ik maar zeggen. De muziek uit de Kingsman, maar dan de moderne popmuziek. Familie Belier, uh, The Hateful Eight en The Reverend... En uh, ja, in de tweede uur staan we natuurlijk ook even stil bij het overlijden van David Bowie. Ja. En we beginnen natuurlijk, zoals het toen gebruikelijk is, met de hit van de maand. En dat is deze maand uh, uh, Kovacs 50 uh, Shades of Black deze keer. een jaar geleden op Noordenslag uh, fantastisch gespeeld. In uh, januari was dat uh, een Nederlands product. Uh, het lijkt een beetje op Amy Winehouse, zou ik bijna zeggen. Fifty Shades of Black, Fifty Shades of Grey kent iedereen inmiddels. Uh, ja, een beetje Amy Winehouse sound, zou ik bijna zeggen. Zeer de moeite waard. En over Amy Winehouse gesproken, dan kan ik natuurlijk niet om het reclamespotje heen. En dat klinkt natuurlijk bizar, van Herman Brood... Naar reclamespotje van, uh, even kijken, nationale Nederlanden. Nou, ja, nog vier nachtjes slapen en dan is het weer zover. Dan is het weer uh, zaterdag, Herman Brood. Herman Brood, zei ik, dan moet ik hem natuurlijk wel opstarten. Ja, Saturday Night. Dat moet allemaal gebeuren, zei Herman Brothal. Nou, dit muziekje zit onder Nationale Nederlanden. Nou, wat die nog op zaterdagavond doen, weet ik niet precies. Maar het is in ieder geval uh, goede muziek die eronder gezet is. Uh, wat ook goede muziek is, dat is muziek die onder een spotje zit van de LOE. De Leidse Onderwijsinstelling heet dat, geloof ik. Of het nou precies die muziek is, weet ik niet zeker. Maar het lijkt er in ieder geval op. LOE heb ik ooit een keer geprobeerd. Achter elkaar kreeg je gewoon die enveloppen. Er bestond nog geen internet. Dus je kreeg de, de lessen gewoon per post uitgestuurd. En dan kon je dat aan de slag met bestuderen en je huiswerk maken. Wat waren nog eens tijden. Uh, deze muziek lijkt op het spotje onder LOE. Protectors of the Earth. Two Steps to Hell. Actors of the Earth, uh, Two Steps to Hell, mooie muziek. Als je van dit soort muziek houdt, luister dan ook zeker de tweede uur. Er zit ook wat soort van dit soort muziek in natuurlijk, meer dan in het eerste uur. eerste uur is toch meer pop. En als ik over pop heb, dan kom ik bij een cd'tje, de, de David Arnold James Bond Project. Dat is Shaken and Stirred en dat is eigenlijk een, een album met covers, versions van James Bond filmthema's. Geproduceerd en georganiseerd door David Arnold. Ook een bekende componist trouwens. En daar staat onder andere dit nummer op. Nobody does it better. Oorspronkelijk zo'n door Carly Simon. Nobody Man. does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it as good as you. Baby, you're the best I wasn't looking But somehow you found me I tried to hide from your love light the dark heaven above me The spiral Inside you, that keeps me from running, but just keeps me. Does It Better, gezongen door M. Man, En dat komt allemaal van die vrije cd Shaken and Stirred. Ik heb alleen nog koffie staan. Nou, daar hoef ik alleen maar in te roeren natuurlijk. En hoef ik niet te schudden. Eens even kijken wat er nog meer op staat. Oh ja, Icky Pop. We Have All Time in the World. Uh, oorspronkelijk bekend door Louis Armstrong... maar nu door Icky Pop... We have a Time in the World, gezongen door Icky Pop. Uh, ja, de laatste paar keer heb ik iedere keer wel een cd'tje uit de kast getrokken... waar grootheden eigenlijk filmmuziek zingen. Het moet wel iets van toegevoegd waarde hebben. En dat hebben al deze uitvoeringen. Uh, wat niet op de cd gekomen is, maar dat is wel jammer... dat is You Only Live Twice, uh, wordt gezongen door Björk. En dat kan je, uh, als je daar nieuwsgierig naar bent... kan je dat op haar website, björk.com, uh, gratis downloaden... en alsnog beluisteren. Zijn mooie nummers op deze cd. Dan komen we bij de film The Kingsman. Een hele bekende film waar de muziek is uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, heel mooi. Maar er zit ook heel veel popmuziek in die film. En daar laat ik een paar nummertjes van horen die daarin zitten. Onder andere Casey and the Sunshine bent Give It Up. Deze film, The Kingsman, The Secret Service... is geëindigd op de tiende plaats in het uh, onderzoek van de Volkskrant... als de beste films van, 19, eh, van 2015 uh, door uh, de lezers gekozen. De tiende plek. Deze Brian Ferry zit er onder andere ook nog tussen. Ja, ik draai alleen maar de popmuziek uit de film. Hè, dus niet uh, de uh, andere muziek. Die op de cd staat. Dit staat niet op de cd. Maar het zit wel in de film... Kingsman. Maar het geinige van een filmprogramma is dat je allerlei verschillende soorten muziek kan draaien. En in, in, in die film wordt ook een heel bekend klassiek nummer gedraaid eh, door eh, Edward Elgar, Pomp and Circumstance Marches. En daar doe ik een klein stukje van. Het duurt 11 minuten, dus een klein stukje van dit nummer. En dat ken je allemaal van de Last Night of the Proms. <middels> Er is veel muziek wat niet op de CD staat. Onder andere Die Straights Money for Nothing. Uh, Leonard Skinner, Free Bird. Uh, uh, Take That. Iggy Azalea. Uh, Samen met Ellie Goulding. Ja, er zijn heel veel nummers die niet uh, in de films, uh, op de film-CD staan. Maar wel in de film verwerkt zitten. Onder andere dit fraaie nummer. Maar ik draai me niet helemaal natuurlijk, want dat zou te ver voeren. We hebben nog veel meer mooie films. Onder andere De familie Bellier. En uh, daar ga ik nu wat uitdraaien. Niet muziek. in de Volkskrant onderzoek op de 38e plaats geëindigd van het beste film van 2015. Uh, ik draag gewoon nog een paar stukjes uit uh, de familie Bélier Paris. Film uit 2014, dus wie weet komt hij in 2016 al op televisie. Familie Billier. Iedereen in de familie Billier is doof, behalve Paula. De oudste dochter van een jonge studenten die plots ontdekt dat ze geweldig kan zingen. Ondanks de puberteitsproblemen waarmee ze worstelt. En ongeacht de handicap van haar familie blijft Paula haar droom koesteren. En zal zij dit voorheen ongekende zangtalent benutten. Ja, mooie film. Een echte Franse film. En ja, eigenlijk de opvolger van Intouchables. Nog één nummer om het af te leren. Je va t'aimer. A faire balir tous les marquis de Sade. A faire rougir les putains de la Rade. À faire crier grâce à tous les échos. À faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux. À faire jurer tous les tonnerres de Dieu. Faire dresser tes seins et tous les seints, à faire prier, supplier nos mains, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé, je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer, je vais t'aimer. Comme j'aurais tellement aimé être aimé Je vais t'aimer Je vais t'aimer Chir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer, je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux. À faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel à te croire mort et faire l'amour encore, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé, je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont t'imaginer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé Je vais t'aimer, je vais Mooie muziek, familie Bélier. Zijn we toe aan de Western muziek En dan kom ik toch uit bij de Hateful Eight. Ik kan er niet omheen. Dat is natuurlijk ook logisch. Want vandaag is bekend geworden dat de Hateful Eight de Golden Globe Award gewonnen heeft voor de beste soundtrack. Muziek gecomponeerd door Morricone. En zoals je weet, Morricone schrijft de muziek... eigenlijk net als bij heel veel van zijn andere grote filmscores... zonder de film te zien. Hij baseert zich volledig op het script... En uh, daar schrijft hij de muziek op. En dat is deze keer ook weer aardig gelukkig. Ik moest eraan wennen deze keer. Want ik vond de, de uh, muziek toch heel apart. En ik ga er gewoon een paar nieuwtjes uit draaien. Sai uh, cavi. The de Hateful Eight en nieuw, Winnaar de Golden Globe vandaag uitgereikt, gisteren uitgereikt. van de Global Awards. Uh, zei Tarantino over uh, Morricone. Dat hij een van de grootste componisten aller tijden is. En daar bedoelde hij ook de klassieke meesters mee. Dus hij schaart Morricone in hetzelfde rijtje thuis. Uh, een, een mooi nummer is ook Linferno Bianco. naar de soundtrack, uh, The Hateful Eight. Uh, ik draai een paar nummers eruit. La Lettre de Lincoln. Dear Mark, ah, ik doe de instrumentale versie natuurlijk. Ah. de nummers met die trompet solo erin gedaan. Ja, die morricone blijft zichzelf toch wel vernieuwen. Ik geloof dat die eind van de tachtig is. Dus 87 zo geloof ik. En dan toch weer zo'n soundtrack neerzetten. Dat is niet niks natuurlijk. Uh, ja, als ik hem zou moeten waarderen op een schaal van 5, dan geef ik het toch geen 5. Dan vind ik het een vier. Uh, maar in vergelijking met zijn andere soundtracks heeft hij beter gemaakt, vind ik. Het laatste nummer, Jim Jones at Botany Bay. Het laatste van de hateful eight. Thank mm -hmm. you. Tip before the ship to join the army. They sent Jim Jones in chains to Botany Bay. That's the one you like to sing in a stagecoach, huh? Yeah. It's kind of pretty. Got another verse to it? Yeah, a well. lot. Well, go ahead. Sing it. Whatever you say, John. Now day and night the irons clang And like poor slaves Toil and toil and when we die Must fill this graves. grave When I get to Mexico. Give me that guitar. Yeah, that sounds like a hateful hate. Music time's over. What? Hey, whoa, whoa, whoa, whoa. Hey, what is that for Kurt? Russell. Een andere film die bekroond is door de Golden Globe is The Revenant. Ze zeggen wel eens dat de Golden Globe voorboden zijn van de Oscar-uitreiking. Nou, The Revenant is de, bekroond als de beste film. Dat is een, ook een western, een western uit 2015. En de film is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2002 van Michael Poenke... dat weer gebaseerd is op het verhaal van de Pelsjaar Hoogklas. Ik draai de uh, titelmuziek. Ja, het verhaal. De 36-jarige avonturier Hugo Klaas sluit zich in 1823 aan bij de Rocky Mountain Fuel Company. Een onderneming pelsjagers die de bovenloop van de Missouri afspeurt op zoek naar pelsdieren. Wanneer Klaas zich op een dag van de groep afscheidt en op verkenning gaat, wordt hij aangevallen door een grizzlybeer. Zijn collega's vinden zijn bewusteloze lichaam. Ondanks zijn hevige verwondingen is Klaas nog in leven, omdat ze zich op een gevaarlijk terrein begeven. En de winteropkomst is betaald de kapitein van de expeditie, John Fitzgerald, en de, uh, de jonge Jim Bridger om bij Klas te blijven om hem te begraven, zodra hij is overleden. De zoon van Klas uh, kiest er ook voor om bij Klas te blijven, maar het duurt Fritzgerald te lang voordat, hij, voordat Klas overlijdt en kiest ervoor om Klas uh, uh, te vermoorden. De zoon van Klas ziet dit aan en slaat alarm, waarna Fritzgerald hem doodsteekt. Fitzgerald zegt tegen Britser, die net terugkomt van het kamp... dat hij een vijandige indianengroep heeft opgemerkt... en besluit de twee om klas te beroven en voor dood te laten. Wanneer de woedende en machteloze kras het incident... tegen alle verwachting overleeft... begint hij een lange, gevaarlijke tocht om wraak te nemen. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema... En ik hoop dat je twee Uur er ook weer bij bent. Met heel veel mooie filmmuziek. Twee Uur onder andere Batman, David Bowie. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Uh, Alexander De Plas, Suffred, The Song of the Sea. Uh, Still Alice, nou eigenlijk veel film op te noemen. Dus heel veel uh, filmmuziek. En ja, ik zou zeggen tot na de klok van tien. Ik ga eruit met nog een laatste stukje van The Revenant.